Ik wil graag laten zien uh, vanuit genesis en uiteindelijk uh, tot in de profeten en de geschriften wie de Messias is. En dat, daarin zullen we teksten tegenkomen die iedereen kent, tenminste waarvan ik vermoed dat iedereen ze kent. En er zullen misschien dingen tussen zitten dat je denkt van hé, hey, dat is nieuw. Welkom bij een hele nieuwe serie van de Messias van Israël. Ik mag deze serie opnieuw maken met Siep Buiten van het CGI. Hartelijk welkom Siep. En misschien voor de mensen thuis die eerdere series niet hebben gezien, wat is het CGI? Het Comité Gemeente op Israël zet zich in voor Messiaanse gemeenten in Israël. Oftewel, Joden die in Jezus geloven. En wat is de inzet? De inzet is om hen te steunen in gebed. Het is ontzettend belangrijk, en dat zullen deze uitzendingen ook wel laten zien, dat de Messias terugkomt en dat Joden in Jezus gaan geloven, omdat Jezus terugkomt bij zijn eigen volk in Jeruzalem. Nou, we zien die beweging op gang komen sinds zeg maar 1948 en vooral sinds de jaren 80. En het is booming. Ja. Ja. Ja, we hebben natuurlijk eerdere series gehad. Dit is de derde serie inmiddels. Ja. Uh, de vorige serie. Misschien even teruggrijpen op wat we vorige keer gedaan hebben. Ja, we hebben uh, de vorige keer de serie afgesloten met een hele favoriete tekst van mij uit uh, Lucas 24. Die ontzettend bekend is geworden over uh, de Emmausgangers. De Emmausgangers speelt zich af vlak nadat Jezus is opgestaan uit de dood. En een heel uh, verheerlijk lichaam heeft gekregen. En dat zijn eigen discipelen hem helemaal niet meer herkennen. En dat ze eigenlijk ook niet begrijpen wat er gebeurde. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, loopt Jezus met hen op... en uh, zegt hij, heb je dan niet doorgehad dat dit allemaal moest gebeuren? Want de geschriften, en dan doelt hij op wat wij nu het Oude Testament noemen... die getuigen van mij. Ja. En ik vind het een ontzettende uitdaging om te laten zien... en dat, de vorige serie hebben we gestart met wie is de Messias in de feesten... Ja. En uh, in deze derde serie wil ik graag laten zien wie de Messias is in het wat wij noemen Oude Testament. Ja, uh, want de Torah is daar natuurlijk nadrukkelijk aan, uh, aan de orde geweest, vorige keer ook. Ja. Uh, daar is nogal eens wat uh, onduidelijkheid over. Van de wet is vervuld, uh, dus hoe zit dat nou precies eigenlijk? Want ja, nou hoe dat precies zit is... <laughs> dat, dat, dat zou weten. Een, een wonder zijn als ik dat in één zin kon uitleggen. Ja, maar je mag wel twee zinnen gebruiken. Ja. Maar de Torah is een onderdeel van uh, wat de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach, heet. Ja. En de Tenach is uh, het eerste vijf boeken, heet de Torah. Dan krijg je een heel groot gedeelte profeten en dan geschriften. Ja. En dat uh, heet Tenach en zo be behandelt Jezus het ook. Als hij zegt de geschriften getuigen van mij, dan bedoelt hij die Torah, de profeten en de geschriften. Ja. En die slaan dan dus op hem. Maar wat er later is gebeurd is, we zijn dat oude testament gaan noemen. Alsof er bij Jezus weer een heel nieuw testament is gekomen en het oude is afgeschaft. Hoe zou je het dan moeten noemen? Ik zou het mooi vinden om gewoon in de Joodse traditie te blijven en uh, te nacht zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Dus gewoon de Torah Torah laten en de profeten de profeten laten. Ja. En uh, de geschriften geschriften noemen. En dan uh, de geschriften van de, van de nieuwe tijd. Ja, ik hoor ook wel eens het eerste verbond, het tweede verbond. Ja, nou, dan moet ik een hele discussie met je gaan voeren over het oude en nieuwe ja, en verbond. En dat gaan we niet doen. <laughs> nou, het komt nog wel aan ja, bod in deze ja. uitzending. Maar een van mijn stellingen is dat we allemaal nog in het oude verbond leven. Nee. Uh, Jeremia 31 zegt dat het nieuwe verbond begint als de Messias terugkomt. Nee. En dat wat wij nu nieuw verbond noemen, alsof het oude zou zijn afgeschaft, dat is nog niet aan de orde. Nee. Dat, dat komt nog, dat is zijn nieuwe koninkrijk. Dus ik geloof dat we een beetje anders moeten gaan leren kijken naar dat ja, oude testament. Ja, ik denk dat de meningen daar nog wel over verdeeld zijn ook, of niet? Ja, kijk, uh, de meningen zijn over van alles verdeeld. De een heeft dat inzicht en de, weer een ander heeft een nieuw inzicht. Ja. Maar ik vind het wel heel verhelderend als je gewoon het, het zeg maar even Nieuwe Testament en het Oude Testament als één geheel beschouwt. Ja. Ik heb ook het voorblad uh, Oude Testament en het tussenblad Nieuwe Testament eruit gescheurd. Kijk, wel heel principeel. Dus. Ik geloof dat het <laughs> één geheel is. Ja. Maar als je dat gewoon samen neemt, ja. dan zeg je gewoon van ja, uh, de toekomende tijden wachten we allemaal op. En het, het avondmaal bijvoorbeeld, waar Jezus zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat gaat over zijn toekomstige tijd. Daar mogen we nu een voorproefje van nemen met het avondmaal. Maar de echte maaltijd moet nog komen. Dat komt allemaal nog wel aan bod in deze okay. serie. Nou, dus, uh, Goeie vraag. Misschien, misschien nog andere dingen die aan bod komen deze serie? Uh, nou ja, ik wil graag laten zien uh, vanuit genesis en uiteindelijk... Uh, tot in de profeten en de geschriften, wie de Messias is. Ja. En dat, daarin zullen we teksten tegenkomen die iedereen kent. Tenminste, waarvan ik vermoed dat iedereen ze kent. En er zullen misschien dingen tussen zitten dat je denkt van, hé, hey, dat is nieuw. Ja, en zelfs met bekende teksten kan het soms zo zijn dat je ja. een heel ander licht erop laat schijnen. En ik hoop dat, uh, dat het een beding krijgt in vandaag. Dat het niet een, een oud geschrift is, maar dat we zien dat het gewoon... Vandaag eh, nog een realiteit is. Realiteit is. Ja. Ja titel van deze eerste aflevering is De Stem van de Heere God. Ja. Nou, ga je gang, zou ik zeggen. Ga je gang. Nou, ik heb als uh, een van de eerste teksten uitgekozen uh, Genesis uh, 3 en dan vanaf vers 8. Dan, dat moet een beetje inleiding krijgen, want de schepping is geweest en uh, God heeft de, de mens op aarde gezet. Adam wordt hij dan genoemd, wat eigenlijk vertaald moet worden met mens... En uh, nou die, die bewerken die hof die leven in die hof en die hebben omgang met de Heere God en die komt zullen we zo zien, dagelijks bij ze langs, het zou ook vandaag bij ons moeten zijn, dat ja. we dagelijks met God leven en uh, op een gegeven moment zien we dat Satan tevoorschijn komt in de vorm van een slang en uh, heel veel mensen vragen zich af, waar komt die Satan nou opeens vandaan, waar komt die Precies. slang vandaan die opeens maar praat die verleidt de, de vrouw tot het eten van de verboden vrucht. En de man doet ook mee. En nou ja, zo vervallen ze samen in zonde omdat ze ongehoorzaam zijn aan wat God heeft gezegd. En ik denk, ja, dit is ons leven vandaag. We zijn zo gemakkelijk. Laten we ons afleiden of verleiden om dingen te doen die God heeft verboden. Ja, want die slang die valt nog steeds voor je voeten. Wat zeg je? Die slang die valt nog steeds onverwacht voor je voeten. Ja, of die kronkelt zich om je voeten. Ja. Of uh, ja. Ja, die is uh, druk bezig om ons uh, ja. een hak te zetten. Ja, ja. En hoe ga je daar dan mee om? En hoe ga je daar dan mee om? Nou, we, één ding is heel duidelijk. We moeten luisteren naar wat God zegt. Ja. En dat is eigenlijk een van de eerste dingen uh, waar ik op wil grijpen. Dat wat God zegt, staat in zijn woord. Dat is de stem van God, de stem van de Heere God. Want als die mens in zonde is gevallen dan verbergen ze zich voor God die komt. Dan schamen ze zich voor elkaar, maar ook voor God. En dan staat er in vers 8, hoofdstuk 3, vers 8. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde. Ja. En ik weet niet hoe jij die tekst leest, maar ik vind het een raadsel. En zij hoorden de stem van de Heere God... En dan staat er een komma die in de hof wandelde. In het Hebreeuws staan geen komma's. Ja. En dan kun je dus ook lezen... En zij hoorden de stem van de Heere God... die in de, ho in de hof wandelde. Ja. Dan is het een stem die wandelt. Ja. En uh, eigenlijk hebben rabbijnen zich uh, lang afgevraagd... van waarom staat dat er nou zo? Ja. Waarom staat er niet gewoon van... En zij hoorden de Heere God... Uh, ...aankomen, zijn voetstappen kun je horen, die in de hof wandelden. Nee, daar staat heel duidelijk bij, ze hoorden de stem. Nou, ik heb van hier de MBG, uh, ja. daar staat toen zij het geluid van de Heere God hoorden... ...die in de hof wandelde in de avondkoelte. Ja, het geluid. Ja. Dan kun je denken aan de voetstappen van. Ja. En dat staat ja. er niet, er, er staat, staat stem. stem. Ja. En dat, dat ene stukje stem, dat is juist heel belangrijk... Want uh, in de Arameese vertaling, dus een beetje een afgeleide van het Hebreeuws, wat Jezus ook sprak, daar staat stem, dus de stem van de Heere God die in de hof wandelde. En de rabbijnen zeggen dan ook daarover, die, uh, die stem is van God, alleen dan van de, de memra noemen ze dat dan, de uh, soort plaatsvervanger van God, degene die uh, God present maakt in deze wereld. Dat is dan niet God zelf die naar Adam en Eva, of uh, Eva heet dan nog niet zo, maar die naar de mens toekomt. En dat is iemand, een persoon. En dat is de stem van de Heere God. En de memra wordt in het Grieks vertaald met logos. Mm -hmm. En logos, die kennen wij van Johannes 1. Want logos betekent woord. Ja. En Johannes 1, uh, misschien kunnen we dat erbij pakken. Johannes 1, vers 1 uh, zegt dat uh, dat woord vlees is geworden. Ja. Nou, als je hem zoekt, dan is het altijd verder weg dan je denkt. Ja. In Johannes 1, vers 1, in het begin was het woord. Je zou dus ook kunnen zeggen, in het begin was het memra, of de stem. Ja. En het woord was bij God en het woord was God. Ja. En dat is exact wat de rabbijnen zeiden over de memra. Dat is echt de... de de uh, divinity, dus de, de goddelijkheid present in deze wereld. Ja. En dat is ook exact wat wij geloven, dat Jezus het vleesgeworden woord is. Dus als je dat even doortrekt, zou je zeggen, Jezus was daar. Ja. Zouden we nu zeggen? Zou je nu, met de kennis van hem. Maar ja, er zijn misschien kijkers die zeggen van, nou ja, dat is allemaal prachtig wat jullie zeggen, maar uh, die Adam en even hadden het toch wel heel makkelijk, want zij horen concreet een stem. Ja. En hoe hoor ik dan vandaag de dag de stem van God? Nou eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen, het, de stem van God is zijn woord. Dus door ja. het lezen van het woord van dus God? Dus het lezen van het woord. En Kijk, het aanvaren we, waarschijnlijk, want anders... We, ja, we zien in Jezus het, het vlees geworden woord. Ja. Hij is eigenlijk de stem van God. Als je terugbladert naar Genesis 1, dan zie je dat, dat God spreekt en ja. dat er dan dingen gebeuren. Dat hij de schepping tot stand brengt en zelfs de mens schept. En dan, uh, dan zou ik zeggen van ja, dat woord is in Jezus vlees geworden. Maar dat woord ligt hier ook bij ons op tafel. We kunnen het er ook uit lezen. En als Jezus dus tegen die emmen-ganger zegt van dat woord getuigt van mij, zegt hij van ja, alles wat erin staat gaat over mij. Dus vanaf het begin vanaf tot het, Ik tot ben de Alpha en de Omega. Ik ben, nou, het ik, eind, ik ben blij dat je dat eind. zegt, want uh, Genesis 1 vers 1... Er staan twee keer alfa omega oh, ja. Ja. in het Hebreeuws. En in het Hebreeuws is dat alef taf, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en de laatste. Dat komt twee keer voor in Genesis 1. En uh, we zullen later in de uitzending nog wel zien dat de alef staat voor de knecht. Want de alef werd vroeger getekend als een stierenkop. Ja. En een stier is zeg maar de trekker van de eg mm. of die de ploeg uh, die de voren moet trekken. En de taf staat voor het kruis. Ja. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, als Jezus zegt, ik ben de Alpha en Omega, zou hij in het Hebreeuws zeggen, ik ben de alpha en de Taf. Ja. En die komt in Genesis 1 al voor. En dan, dan denk ik dat we moeten zeggen, ja, de, de Messias was er vanaf het begin. Ja. Hij is dat spreken van God. Hij is het goddelijke woord dat naar deze aarde gezonden wordt. Zonder daar even uh, Jezus in te plaatsen, zeggen de rabbijnen dan ook dat de messias vanaf het begin er was? De, uh, wat de, de rabbijnen daar exact van zeggen. Ze zullen de, niet zeggen dat Jezus daar aan het begin was. Maar nee, maar dat is, is een de duidelijk messia's? messia's beeld. Ja, zeker. dat is ja. echt een duidelijk messiaans beeld. En de Memra weet ook uh, iedereen dat dat een, uh, een beeld is van de messias. Ja. Alleen uh, dat wordt dan niet daar toegepast op Jezus. Ja. En, en daar zitten onze verschillen natuurlijk, Tuurlijk, ja, ja. en ja. daar komen we ook nog wel Ja, maar in ieder geval de rabbijnen, die erkennen wel, zeg maar, dat het woord, het vleesgeworden woord, de, met de Messias eigenlijk is. Nou, of dat zo exact wordt beleden, ben ik niet helemaal op de hoogte, maar... Dan uh, zou het nog is, eens een keer moeten vragen. Ja, we gaan, we gaan door. Ja. Uh, en uh, gelukkig, het, het woord is heel dik. En het, je kunt het dagelijks in studeren. Dat ja. kost meer dan een mens het leven. Ja, precies. Ja. <laughs> maar het, het is heel boeiend als je, als je weet... Uh, kijk, uh, als je denkt, het Oude Testament, daar zit de Messias niet in. Dat gaat niet over Jezus. Dan denk ik, nou, misschien heb je soms wat hulpmiddelen nodig... en wat mensen nodig die dat uitleggen. Ja. Zoals we deze uitzending doen. Maar het woord komt vanaf Genesis 1 tot het einde van openbaring. Ja, maar de profeten komen natuurlijk de heer Jezus ook heel vaak voor. Het komt overal voor. Ja. En we zullen het ruimschoots uh, merken. Ja. Ja. ja, ik vind het wel mooi. En wat, wat, nog, wat ook al heel opmerkelijk is, is dat er staat in uh, 3 vers 8, dat die stem wandelde in de hof bij de wind in de namiddag. En de, in de wind, de wind wordt vertaald met ruwach. En dat vertalen wij ook met de geest. Ja. En dan zie je dat de stem wordt genoemd, het woord dat de Heere God zelf wordt genoemd en dat de Roeach wordt genoemd. Ik ja. vind het wel heel interessant wat je daar zegt Sip, want de laatste keer dat ik in, in Israël was, sprak ik met een orthodoxe jood ook over het leven uh, en, en over Gods woord. En die man zei van ja, eigenlijk is alles al uh, voor elkaar, want de Messias die kan gewoon komen. Maar wat er nog moet gebeuren is eigenlijk dat wij, zeg maar, dat de geest ook, zeg maar, een, een andere geest moet er komen. Ja. En ik dacht van ja, dat is dus inderdaad wel een waarheid, want je ogen moeten geopend worden. Uh, ik zag, zag uh, voordat we aan deze aflevering begonnen, dan zat ik nog even te lezen dat uh, in, in Matthäus uh, of in Lucas ook dat, dat uh, het verstand geopend moest worden en toen zagen de enwaarschangers wie de Jezus... Was. Ja, maar in MBG staat hun verstand, Oké. Okay. weet je wel, maar... Uh, ik denk van, ja, kijk, die geest is natuurlijk wel de verbindende factor. Ja. Nou ja, kijk, we kunnen ze verdelen in drie. Uh, in, in de, het woord, de Heere God zelf en uh, de Ruach, de, de geest. Ja. Maar het is één manifestatie van God, want het is de stem van God en het is de geest van God. Dus God is wel één. Ja. En Joden hebben dat door, dat God één is. Die hebben dat meer door dan wij, denk ik wel eens. En het is heel goed om te zeggen: van nou overal waar het woord is, is ook God zelf aanwezig, is ook zijn geest. Ja. Dus als uh, we alleen maar focussen op het woord en op de eeuwige, op God zelf en zijn geest niet hebben, dan is het niet compleet. Nee, want de geest dus ik, brengt leven. Die brengt leven. <coughs> Door het woord. Ja. Ja, dat is, <laughs> ja. ja, je kan het niet los van elkaar je zien. Je kunt dat niet los van elkaar zien. Nee, nee. En uh, de christen hebben daar drie eenheid, een heel ongelukkige term, want dat geeft alleen maar verdeeldheid. Ja. Uh, dat vind ik jammer, dus ik ik zou graag zeggen van God is één ja. en Hij toont zich als stem, als geest en als Heere God zelf. Ja. En Hij doet dat bij de wind van de namiddag. En daar kun je overheen lezen. Al oh, toevallig staat de namiddag, maar dit is eigenlijk een, een rode draad door de hele Bijbel, ja. want we zien in Leviticus dat uh, de namiddag het negende uur uh, de offers moesten worden geslacht en we zien dat. Uh, uh, Jezus ook aan het kruis sterft op het negende uur. Dus er is iets belangrijks met dat negende uur, met die wind van de namiddag. En dat heeft allemaal te maken met de zondeval. Want ik geloof dat de zondeval van de mens vlak voor dat negende uur plaatsvond. En dat God meteen ingrijpt en zegt, ik kom redding brengen. Meteen als het misgaat, gaat hij op dat negende uur ingrijpen... om de mens weer op te richten, zeg maar, om hoop te bieden uit dat verval... En dat negende uur is tot op de dag van vandaag, ook onder de joden vandaag, een gebedsuur. Dus het, het negende dat uur is Dat is wat anders dan wat wij als christenen leren, waar je moet s'morgens vroeg met de Heerde God beginnen enzovoorts. Ja, nou ja, kijk, als je, als je weet dat God voorschriften heeft gegeven op wat je s'morgens moet doen en s'middags moet doen en s'avonds moet doen, en dus je, je gebeden moet doen, dan kunnen wij naar kijken als, ach, een beetje smalen, dat is voorbij... En wij denken vaak, en zo, dat vind ik wel een belangrijk thema als het gaat over de Torah, het herstellen van het Oude Testament. We kunnen denken, we, ach, de geest is gekomen, dus nu kunnen we alles maar doen. En dan gaan we vaak in tegen wat het woord zegt. Ik denk, Als we nou eens zouden gaan houden aan de tijden die, uh, die in de Bijbel staan, het negende uur. Ik geef toe, uh, het negende uur, drie uur smiddags bij ons... Ja, ja, we houden geen siesta. Uh, we gaan door met de uitzendingen maken, we gaan door met de dingen die we doen. Ja. Dat begrijp ik allemaal goed. En ik denk gewoon een beetje besef van wat God zegt. En dat tot je te laten doordringen, dat je serieus werk maakt. Maar als je, als je de geest van God ontvangen hebt, dan wandel je toch de hele dag met. Natuurlijk, die... en ik ga bittend uh... uh, op mijn fiets en uh, in de auto, overal waar ik ga en sta. Ja, ik ben niet afhankelijk van de derde uur. En Jezus heeft natuurlijk... Maar waar krijg je wel de discussie van, wat is wet, wat, wat is uh, zeg maar vervuld, wat moeten, moeten wij ons aan al dat soort dingen houden? Het mooiste is als je van Torah zou maken onderwijzing, want dat is de werkelijke betekenis van Torah. Ja. De, de spraakverwarring is gekomen door het te vertalen in wet. Ja. En dan denk je, nou die wet hoeven wij niet te houden, want we hebben vrijheid. Nee, de geest is gegeven om juist die wet te doen. En als die wet zegt, of de onderwijzing van God zegt, ik kom redding brengen op het uur dat het misgaat, dan wacht hij niet bij ons uh, tot, het derde, uh, tot drie uur middags, dan grijpt hij ook meteen in. Dan wil hij ook meteen redding bieden. Ja. Dus uh, het zit mij niet zozeer vast op het juiste tijdstip van gebed, nee. maar dat God handelt op het moment dat het fout gaat en dat God daarin consequent is. Dat hij uh, de offers gebiedt op datzelfde uur en dat Jezus sterft op datzelfde uur. Ja, maar na de praktijk van vandaag? Na de praktijk van vandaag is dat God alle tijden ingrijpt. Ja. Dat God het betrekking heeft op ons leven. Om, als jou om uh, tien uur iets dreigt overkomen is, uh, en de Heilige Geest waarschuwt je om uh, vijf voor tien, dan uh, als, doet hij dat gewoon. Als ik mijn sleutels in huis laat liggen terwijl ik de deur dicht wil trekken en de, de Heilige Geest port aan mijn hart ziet, vergeet je niet iets. Ja, dan doet, wacht hij niet om drie uur middags. Ja. Nee. Ja. Want dat is ook het voorrecht want we hebben van de geest van God... ...dat ja, hij absoluut. ons waarschuwt, dat hij ons helpt... ...dat hij ja. wijst op zaken... Nee, dat klopt. ...in de praktijk van ons leven. Ja. En hier doet hij dat... ...door eigenlijk uh, met zijn stem te komen... ...en hoop te bieden. Hij gaat de mensen bekleden... ...van hun naaktheid enzovoorts. Mm -hmm. En hij uh, beschuldigt... ...Satan. Uh, dat, uh, dat is het tweede deel... ...van het stukje wat over de, de Messias gaat. Dat is vanaf vers 14. Dan wordt er oordeel uitgesproken over de slang... En de slang is eigenlijk uh, uh, de verpersoonlijking van haar satan, de satan. En je kunt je afvragen van waar komt hij opeens vandaan? Dan zou ik eigenlijk moeten doorbladeren naar Ezekiel 28. Want dan gaat het over dat uh, satan een hele belangrijke uh, engel was die in de directe nabijheid van God leefde. Als je in een soort hiërarchie zou willen denken, dan zou je zeggen je hebt God, je hebt Jezus en dan satan. Hij was echt... Boven alle engelen verheven. En in Ezekiel 28 staat dat hij tot zonde verviel. en met zijn aanhang op aarde werd geworpen. Ja. Dus was hij daar ook in die hof. En dat vind ik heel opmerkelijk. En hij verleidt dus de mens, die de, de representant is van God. beeld en gelijkenis van God wordt de, wordt de mens genoemd. En omdat die mens uh, gehoorzaam is geworden aan Satan. heeft God zeg maar een beetje. De grip op de aarde verloren. Want de men, God had gezegd: Mens, jij moet heersen hier op aarde namens mij. Zoals ja. dus de mens niet meer God gehoorzaamt, dan gehoorzaamt hij Satan. Dus God is zijn grip kwijt. En dat moet veranderen. En daar is de messias voor. En dan gaat hij in vers 15 zeggen: Want daar begint eigenlijk de belofte voor de komende messias. En ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u, Satan, en de vrouw. Ze heet nog geen Eva op dat moment. Dat lezen we pas later. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht... dan zou je kunnen denken aan alle nazaten van de vrouw. Daar horen wij ook bij. Maar de vrouw wordt later in de Bijbel uh, Israël genoemd. Dus uh, de strijd gaat tussen Satan en Israël. Nou, Dat is heel, dat is heel, dat is heel actueel. Ja. Ja. Uh, en dan staat er in, in het vervolg... En, in mijn tekst staat dat zal u de kop vermorzelen. In ook weer uh, de Aramese vertaling en ook de Griekse vertaling van het Hebreeuws staat hij zal u de kop vermorzelen. Oftewel, er komt een mannelijke nazaat uit, uit Israël voort, die Satan de kop zal vermorzelen. Ja. En u zult het de hiel vermorzelen. In het Griek staat weer zijn hiel vermorzelen. Nou, die hiel die zullen we later in de uitzendingen nog tegenkomen. Maar dit is een, een belofte van God dat er uit de vrouw, uit de nazaten van de vrouw, uit Israël, iemand zal komen die die Satan de kop zal vermorselen. Ja. En die iemand noemen we de Messias. En die persoon, en de, niet alleen wij, maar ook de Joden zeggen, de Messias zal dat uiteindelijk doen. Ja. En dat is eigenlijk, in Genesis al dus meteen in het begin dat het fout is gegaan, de belofte de komt ja jij zegt uh, god heeft de grip verloren maar uiteindelijk heeft hij het onder controle god is natuurlijk de god van de schepper van hemel en van aarde uh, hij beheerst alle dingen en uh, maar hij heeft wel de mens opdracht gegeven om de aarde te bewerken en te beheersen ja. te beheren ja. Dus wij zijn representant van God op aarde en dat kunnen wij in goed schiks gebruiken en kwaadschiks. En als we luisteren naar zijn woord, zijn onderwijzing, ja. zijn Torah, dan zal dat goed gaan. En als we dat niet doen, nou, dan krijgen we de gevolgen daarvan ook. Ja. Ja. ja, wel heel interessant om te zien hoe het woord van God, uh, dus het vleesgeworden woord, hoe dat allemaal in elkaar grijpt. Ja. He, dus en, en dat het het meest belangrijke uiteindelijk is, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben deze bijbel gewoon in de kast staan, ja. stoffig. Uh, en, en, en lezen hem nooit, of uh, we kennen het nog uit hun jeugd misschien. Ja. Maar op het moment dat, dat um, zoals bij de er huisgangers hun verstand geopend werd, konden ze ook, en dat geldt natuurlijk ook voor ons, mm -hmm. zeg maar lezen in Gods woord met een andere bril op. Ja. Want dat is wel nodig natuurlijk. Dat is uh, zeer nodig. En dat bleek ook zelfs bij de volgelingen van Jezus nodig. Yeah. Dus zeker ook voor ons. Yeah. Maar ik denk dat het goed is dat we uh, al lezen zo in deze uitzending, gewoon door de Bijbel heen en laten zien waar het over de Messias gaat, ja. dat ook ons, ook de luisteraars en de ja. kijkers, uh, de ogen geopend kan worden. Ja. Gewoon door te laten zien waar het staat. En als je de verbanden gaat zien, dat je dan zegt van, ah, maar natuurlijk, zo heb ja. ik het nog nooit eerder gezien. Ja. En daar zullen uh, zeg maar de rabbijnen het met ons eens zijn dat, we, dat de Messias dus eigenlijk al gelijk in Genesis genoemd wordt ja. als de oplossing voor deze wereld. Nou, de Messias uh, is, uh, is degene die betrokken is bij de schepping en de Messias is degene die betrokken is bij het herstel van deze wereld. Ja. En dat geloof, geloof, uh, geloven Christen en Joden samen. Ja. Dat uiteindelijk de Messias redding zal brengen. Wie die Messias is... Daar verschillen we overal over mee. Ja, maar maar we, dat de Messias de redding gaat brengen, dat uh, staat. En voor ons uh, als wedergeboren christenen is dat heel duidelijk, want we hebben persoonlijk in ons leven gezien dat die redding ook gebracht is. Ja, al. Hè? Dus, uh, ja, en het werk is nog niet volbracht. Nee. Ik bedoel, Jezus heeft wel gezegd aan het, toen hij aan het kruising, het is volbracht. Ja. Maar de dingen zijn nog niet ten, ten volle uitgevoerd. Er zijn nog heel veel profetieën. Die nog uh, wachten op uitvoering. Ja. Eén van die dingen is de komst van de Messias. Ja. Ja. Nou, die profetieën zullen we ongetwijfeld tegenkomen in volgende ja. afleveringen. Ja. We gaan het hierbij laten, want onze okay. tijd zit erop. Ja. Sip, heel hartelijk dank voor uh, deze uitleg. En uh, we zien uit naar de volgende aflevering. Okay. Ja, Het is zo fantastisch om te zien dat het woord van God tot ons kan spreken. Ik heb het zelf regelmatig ervaren en ik ervaar het nog regelmatig dagelijks als ik de Bijbel lees, dat ik een tekst die dan zo opeens kan oplichten en die dan in de loop van de dag gewoon terugkomt als een bevestiging. En dat is zoals God met ons om wil gaan. Hij wil spreken door zijn woord heen en de Heilige Geest is de verbindende factor daarin. We nodigen u uit om de volgende afleveringen gewoon met ons mee te blijven kijken want het is een heel interessant verhaal hoe het woord van god door de bijbel heen zeg maar het middelpunt is van ons leven heel hartelijk dank voor het kijken voor nu en graag tot die volgende aflevering er staat letterlijk dat god de ja. levensadem van zichzelf blies in de mens en zo werd het tot een levend wezen ja. dus wij kunnen niet zonder de geest van god ja. wij kunnen niet zonder de levensadem van God. En hier zegt God ik trek hem terug. Dus dan, dan leven we eigenlijk van de lucht en de lucht is niks.